...door Almegens met het NOS-journaal. In Heilo is aan het begin van de avond een vrouw omgekomen door een aanrijding met een trein. Ze stond aan de verkeerde kant van de spoorboom toen die naar beneden ging. Vermoedelijk had de vrouw niet in de gaten dat ze aan de verkeerde kant van de spoorboom stond. Volgens de politie in Heilo waren meerdere mensen getuigen van het ongeluk. Voor hen is er slachtofferhulp. NOS-directeur Renate Iringa ziet de komende maanden af van een vergoeding voor haar werk... ...vanwege ophef rond haar salaris. Vorige week berichtte RTL Nieuws dat Heringa ruim 28.000 euro per maand ontvangt. Dat leidde tot onrust en enkele Kamerleden spraken zich uit over de kwestie. De NOS-directeur kreeg dat topsalaris omdat ze startte als zelfstandige. Ook toen ze een vast contract kreeg, bleef ze ruim 28.000 euro per maand krijgen. Hoewel alles volgens de regels ging, bleef er onrust bestaan over de beloning. Na vier generaties komt het Groningse Hooghout, bekend van de graanjenever, in Franse handen. Het wereldwijde concern La Martiniqueze neemt de aandelen over. Hooghout bestaat al 137 jaar als familiebedrijf, maar had het de laatste jaren lastig. De 35 werknemers hoeven niet te vrezen voor hun baan, zegt de baas van Hooghout. De regering van Oman bevestigt dat de VS en de Houthis een wapenstilstand hebben getekend. Het land was naar eigen zeggen bemiddelaar in de gesprekken. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft de strijdgroep beloofd dat er geen vrachtschepen meer worden aangevallen. In ruil daarvoor stopt Amerika met de bombardementen op Jemen. De Houthis zelf hebben nog niet gereageerd. Israël heeft vandaag nog bombardementen uitgevoerd op doelen in Jemen. Onder meer de luchthaven bij Sana'a en enkele energiecentrales zijn aangevallen. Het weer vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af na 3 tot 7 graden. Er kan wat nevel of mist ontstaan.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 van het drinken zo'n ketter, van nu af aan geen druppel meer. We'll be right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 He's my friend, he's my pal. Everybody's my guy and gal. Haven't got a worry to my name. I do everything I do it brand your rhythm. Tell those lucky stars I'm moving right with it Fly the flex, ring the bells. My future, my fortune tells. Feel so free, I'll never be the same.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 that's got his own money you've got lots of friends they're crying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 Tremmy Young op trombone, Billy Kyle, Piano, Mort Herbert, Bas, en Danny Barcelona op drums. Het Beroemde St. James Infirmary.